Goedemiddag. Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Duitsland. Hij werd door bondskanselier Scholz in Berlijn ontvangen. Lieve Volodymyr, hartelijk welkom in Berlijn. Het is een sterk signaal dich heute hier in onze hoofdstad te begroeten. Zelensky's bezoek aan Duitsland is onderdeel van zijn wereldtour om meer wapens te vragen. Oekraïne is op dit moment bezig met de voorbereiding voor een groot tegenoffensief. Daarmee wil het land alle veroverde gebieden op de Rusland terug in handen krijgen. De orkaan Mokka heeft in Myanmar tot nu toe aan enkele mensen het leven gekost. De orkaan kwam vanochtend aan land in Myanmar en Bangladesh. Er zijn windsnelheden gemeten tot zo'n 190 km per uur. De autoriteiten vrezen voor een flinke ravage, vertelt correspondent Mustafa Maghari. Volgens meteorologen is dit een van de zwaarste cyclonen in twee decennia in Myanmar. En precies ook over een gebied waar zo'n beetje de meest kwetsbare mensen in het land wonen. Later op de dag komt het zwaartepunt van de storm aan land. Dat zal in een havenstad in het westen van Myanmar zijn. En in Rotterdam maken ze zich voor de wedstrijd op tegen Go Ahead Eagles vanmiddag. Als de Rotterdammers winnen, dan zijn ze landskampioen. En kroegbazen in de stad zijn daar al goed op voorbereid. Hoeveel liter bier is er ingekocht? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ja, ja. <laughs> daar uh, heeft geen hand op maar echt heel veel. Het wordt sowieso gezellig. dus uh, daar, me niet zo, daar ben ik niet zo spannend over, maar uh, de wedstrijd wel, ja. En dan nog het weer. Direct aan de kust kun je wat wolkenvelden zien. Voor de rest schijnt de zon. Later in de middag wat meer wolken. En in het zuidoosten kans op een bui. En het is 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Amsterdam staat een korte file op de ring van Amsterdam. De A10 Noord en West richting Den Haag. Bij de Koentenel is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Boulevard. time and all I got is. One minute. One minute. I'm out of time and all I got is. One minute. One minute. I'm out of time and all I got is. Magazines is all 9. Don't